Weet jij iets van Veen? Nee. Wat is er met hem? Hij is gisteren niet op het werk verschenen, en vandaag is hij er weer niet. Heeft hij iets tegen je gezegd? Waarom zou hij dat tegen mij zeggen? Ik maak me nu toch werkelijk ongerust. Iemand die zomaar wegblijft zonder iets te zeggen, dat is niet in orde. Wil ik naar zijn huis gaan? Waar woont hij? Ik heb Nijhuis gevraagd zijn ouders te bellen. Hij woont bij zijn ouders. Zijn ouders weten van niets. Hij is gisteren gewoon naar zijn werk gegaan. Zie je wel, dat is niet in orde. Zijn moeder zei, dat hij dat wel meer doet. Tot nu toe is hij altijd weer teruggekomen. Maar dat kan toch niet? Je kunt toch maar niet zo van je bureau wegblijven, zonder daar iemand van in kennis te stellen? Dan maak je de mensen toch ongerust? Als zijn moeder niet ongerust is, maar ik ben ongerust, Er kan hem wel, ik weet niet wat, overkomen zijn. Ben ik nog nodig? Nee, Ga maar weer aan je werk. Ik maak me ongerust. Ik maak me ongerust! Als zijn moeder niet ongerust is, dan moeten wij het ook maar niet zijn. Maar ik ben het. Wil jij mijn machine even op mijn bureau tillen? Hoezo? Ik ben niet goed. Ik heb iets aan mijn arm en dat maakt me zenuwachtig. En nou dat met veen ook nog, dat kan ik er helemaal niet bij hebben. Wat is er dan met uw arm? Pijn. Pijn. In uw rechterarm? Dan zal het wel niks zijn. Maar het gaat daar niet over. Hoe lang hebt u dat dan al? Ik weet het niet lang. Vooral als ik hem zo optil. Het wordt iedere dag erger. Dan zou ik maar eens naar de dokter gaan. Die lacht me uit. Dokters lachen mij altijd uit. <laughs> maar dat vind ik toch juist fijn? Maar nu niet. En ik vind het ook niet om te lachen. Ik ben niet goed! Geen is terug. Zeg hem dan dat hij even hier komt. U wilt mij spreken? Ja, ik wil je spreken. Ga daar eens zitten. Ik heb me ongerust over je gemaakt. Ja, het spijt me, ik, ik moest plotseling weg. Weg? Ja, ik moest... Ik hield het plotseling niet meer uit. Ik wilde... Het ging zo niet meer. Wat ging zo niet meer? Zo, zo, zo ging het niet meer. Was er dan een aardig meisje? Nee, nee, het was gewoon niet meer. Het, het ging niet meer. En toen ben je weggegaan? Er waren ook stemmen. Stemmen? Ja, of stemmen. Er was een stem die dat zei. Wat zei? Dat ik weg moest. Waarheen moest? Weg. Toen heb ik... Toen ben ik gaan liften. Liften? Waarheen ben je gaan liften? Ik, ik weet het niet, liften... Ik wilde weg. Maar je zult toch wel weten waar je geweest bent? Ik weet het niet, ik was bang. Dan had je toch wel even kunnen opbellen. Dan hadden we je kunnen helpen. Nee, dat, dat kon niet. En dan hadden we ons in ieder geval niet zo ongerust gemaakt. Want nu hebben we ons heel ongerust gemaakt dat je iets overkomen was. Dat, dat spijt me, dat was niet de bedoeling. En nu. Is het nu weer over? Ik dacht, ik geloof het wel, ik, ik hoop het. Ik zal het van mijn vakantie afnemen, natuurlijk. Dat spreekt vanzelf. Ja. Ja, natuurlijk, zo bedoelde ik het niet. Ga dan nu maar weer aan je werk en laat het niet nog eens gebeuren. Die jongen is gek, hè? Iedereen is gek, natuurlijk. Veel mensen zijn gek, en dat ligt aan de maatschappij. De maatschappij deugt niet. Die deugt niet. Ik ken heel wat mensen die daar niet tegen op kunnen, maar het maakt wel verschil hoe gek je bent. Zo'n jongen als Veen moet geholpen worden. Niet iedereen hoeft geholpen te worden. Ik weet niet of Veen geholpen moet worden. Veen moet geholpen worden. Als je niet meer in staat bent om je werk naar behoren te verrichten, dan moet je geholpen worden. Je kunt niet zomaar van je werk wegblijven zonder daarvan bericht te geven. Als dat nog eens gebeurt, zal ik hem moeten ontslaan. Het zal zeker nog eens gebeuren. Maar hij kan me toch wel een telefoontje geven of een kaart sturen, zoveel is dat toch niet gevraagd. Dat kan hij nu juist niet, ik begrijp dat niet. Hij kan me wel van alles op de mouw spelden. Misschien is hij gewoon met een meisje op stap geweest. Ik kan u wel garanderen dat dat niet zo is. Hoe weet jij dat? Het was toch duidelijk dat hij nog helemaal in de war was, hij was op de vlucht. Waarvoor dan? Dat weet ik niet. Voor zichzelf, denk ik. Maar hij moet toch niet alleen aan zichzelf denken? Hij moet er toch ook aan denken dat hij mij op deze manier in de grootste moeilijkheden brengt? Enfin, ik zit er maar mee. Ik wou dat we die jongen hier nooit hadden aangesteld, hij brengt ons alleen maar moeilijkheden. Wil je mijn machine weer even op mijn bureau zetten? Ik heb een tennisarm, hoewel ik nog nooit van mijn leven getennist heb. Van de dokter mag ik nu de eerste zes weken niet typen, maar dat kan natuurlijk niet, dat is onwijs om iemand dat te verbieden. Het is of zo'n dokter geen hersens in zijn hoofd heeft... Zes weken niet typen, een ergere straf had hij niet kunnen bedenken. Mag u wel schrijven? Daar heeft u niets over gezegd. Schrijft u het dan? En als ik nu moet typen? Er zijn dingen, die kun je niet schrijven. Je kunt alles schrijven. Je praat en je wijs bent. Laat mij nu maar liever. Ja, dat niet. Zo kreeg ik ook nog pijn in mijn linkerarm. Haal die machine maar weg. Gisterenavond heb ik voor het eerst hier gedikt. Dat is heel dom. Dat is helemaal niet dom. Want het is nu wel een stuk beter. Ik dacht zelfs even dat het helemaal beter was. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel een stuk beter. Al deze dingen zijn toch immers psychisch? Ha. Mag ik binnenkomen? Ja, natuurlijk. Ik kom toch niet ongelegen? Nee, kom maar binnen. Dit is Frans Veen, die werkt bij ons. Nicolien Koning. Frans. Aangenaam. Ga zitten. Waar zat jij? Nergens. Ja, want ik dacht... Ik vind... Op het bureau blijft het contact zo onpersoonlijk. Dat vind ik juist wel prettig. Ja, niet in jouw geval, maar... Het algemeen. Oh... Zo bedoel je. Wie een kop koffie? Ik had wel eerder willen komen, maar ik dorst niet goed. Was er iets wat je wilde vragen? Nou, vragen niet zozeer. Of misschien ook wel. Jij woont bij je ouders? Ja. Denk je dat meneer Beerta het goed zou vinden als ik een hond meenam naar het bureau? Een hond? Ik wou een hond nemen tegen de eenzaamheid. Vind je dat gek? Ik weet niet of een hond daar tegen helpt. Maar je kunt het hem vragen, natuurlijk. Ik weet het niet. Hij heeft me een keer bij hem thuis gevraagd en dat vond ik niet prettig. Zo. Willen jullie een plak koek? Frans Veen is ook bij Beerta op bezoek geweest. Oh ja? Hoe was dat? Eigenlijk niet zo prettig. Waarom niet? Ik vind hem wel aardig. Ja, ja, dat ook wel natuurlijk. Zo bedoel ik het ook eigenlijk niet. Waarom voegen je bij hem thuis? Oh, dat vind je dus niet gek. Hij zei dat hij me wilde helpen, als een vriend. Maar we zijn toch helemaal geen vrienden. Maar zou hij dat niet aardig bedoeld hebben? Ja, misschien wel, hè. Een beetje gek is het wel. Ja, ja, dat dacht ik ook zo. En hij wou ook al maar weten of ik geen seksuele problemen heb. Maar over zijn eigen seksuele problemen wou hij niet praten. Die zal hij toch ook wel hebben? Denk je ook niet? Ja, dat denk ik ook wel. Dat vond je niet prettig. En de manier waarop hij me aankijkt? Als een slang. Een slang en een vogeltje. Hoe weet je dat? Omdat ik weet hoe hij kijkt. Oh, zo. Zoals een slang een vogeltje aankijkt. Nee, ik begrijp het. Ik zou maar gewoon vragen van die hond... Maar op het bureau, niet bij eh, hem thuis natuurlijk. Ja, ja, dat zal ik dan maar doen. Hoe bevalt het je nou op het bureau? N niet zo erg. En jou? Ook niet zo erg. Oh, ik dacht, ik dacht omdat jij de opvolger van Beerta wordt... Ik word helemaal niet de opvolger van Beerta. Oh nee? Maar omdat je bij hem op de kamer zit? Dat is omdat er nergens anders plaats was. En ook wel omdat Beerta toezicht op me wilde houden, denk ik. Nee, dat begrijp ik. Dus jij vindt het ook niet zo prettig? Omdat ik me tussen mensen niet op mijn gemak voel? Nee, natuurlijk niet. Ik ben iemand die in zijn eigen huis moet zitten en dan... Iedere dag patrouille lopen langs de grenzen. Maar dan moet je eerst een eigen huis hebben. Dat heb ik. Anders kun je eigenlijk alleen nog maar vluchten. En dat is ook niet zo prettig. Vluchten moet je nooit. Nee, maar als er niet anders is. Waarom vind je het dan niet prettig? Ook om de mensen, denk ik. Maar hij zit ook niet op de leukste plek. Zo'n balk, iemand die zich zo gedraagt, die heeft toch iets te verbergen? Of niet? Maar Slofstra is toch gek? Je bedoelt dat ik ook gek ben? Wil Frans misschien een borrel? een borrel? Kan dat? Val ik jullie dan niet lastig? Tuurlijk, van je ons lastig. Er is geen reden om geen borrel te drinken. Dit was een grapje. Ik verdien zo idioot veel dat we tegenwoordig iedere dag hier neven kunnen drinken. Doe je voordeel mee. Waar is hier het toilet? Achter in de keuken. Waarom zeg je niks? Wat moet ik zeggen? Wat je ervan vond, natuurlijk. Ik weet het niet. Wat vond jij ervan? Ik vond het wel aardig. Of tenminste, iemand die zijn baan verschrikkelijk vindt. Ja. Maar hij heeft ook iets onzindelijks. En of ik het nou zo leuk vind dat mensen van het bureau me ook nog thuis opzoeken, dat weet ik niet. Nou, ik vond hem wel aardig. Liever zo iemand, dan iemand die zijn baan leuk vindt.